Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnaldslaan bij de ANWB. Op de N11 bodegraven richting Leiden staat Fiede voor de aansluiting met de A4, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We, we, we, we,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 Van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM I don't want you To be no slave is wash your clothes Jij mijn liefde voelt Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit Maar bij mij krijg jij het veilig. Bij ons allereerste ogenblik Zag ik al precies waar jij moest zijn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 Moet ik tien keer rond even Tot jij me mijn... Dat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 De verkoop van tabletcomputers, zoals Apple iPad of Samsung Galaxy, is het afgelopen half jaar flink gestegen. In de eerste helft van 2012 werden in Nederland ruim een miljoen tablets verkocht. De zes maanden ervoor waren dat er nog 750.000. Volgens de marktonderzoekers van Intomart zijn er nu 2,8 miljoen tabletcomputers in Nederland. Dat betekent een kwart van de internetgebruikers in het land een tablet tot zijn beschikking heeft. Ter vergelijkingen zijn nu 6 miljoen smartphonebezitters. De Nederlandse tandartsen spreken tegen dat de prijs van een behandeling de afgelopen tijd 10% is gestegen. Beroepsorganisatie NMT zegt dat een jaar geleden nog elk onderdeel van een behandeling apart werd vergoed. Nu wordt een vast bedrag voor een behandeling betaald. Daardoor zijn de tarieven niet één op één te vergelijken. Minister Schippers dreigde vanmorgen om het experiment met vrije tarieven te staken omdat de prijzen zijn gestegen. Patiëntenkoepel NPCF vindt dat er per direct een einde moet komen aan de proef. Vitesse en Twente hebben geloot voor de voorronde van de Europa League. Twente speelt in de eerste voorronde tegen Santa Coloma, een kleine klump uit Andorra. Twente speelt op 5 juli eerst thuis, een week later is de return. Vitesse staat in de tweede voorronde op Lokomotiv Plovdiv uit Bulgarije. De arnhemmers spelen 19 juli eerst uit en een week later in het eigen Gelredoom. Het weer: Vanavond in het oosten mogelijk nog een bui. In de rest van het land droog. Morgen bewolkt, maar ook periode met zon. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Dit was het en ook.